Waarden voor het zich bezighouden met het lezen van het boek Zohar. Vertaling van fragmenten uit werken van Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato en Zohar. Het is bekend uit de woorden van onze wijzen, dat zelfs het lezen in het boek Zogger, zonder een woord ervan te begrijpen, een grote en machtige geestelijke verdienste is en men grote wonderlijke dingen waardig wordt. En dat kan vergelijken worden met een mens die ziek is, en zeer dringend een dokter nodig heeft. Deze geeft hem een medicijn. En ook al weet de geneeskunde niet hoe men deze ziekte geneest, de medicijn die deze dokter hem geeft, werkt. En geneest hem. De mens wordt waardig en bespoedigt de bevrediging van het volk Israël. Door barmhartigheid, zoals geschreven staat. Door het boek Zoger, zal zal het met barmhartigheid bevrijd worden uit de ballingschap? Alle zware verordeningen worden teniet gedaan, en er is niets als het boek Zoger dat als een muur staat tegenover alle mogelijke zware verordeningen. Het zal de ziel zuiveren. En heilige, totdat zij gezuiverd wordt en gaat stralen. Het zal de mens beschermen tegen kwade voorvallen in deze wereld en in de toekomstige wereld. De mens wordt onbereikbaar voor de aanklagers en zijn slechte negen, voor een slechte oog kwade oog, zijn allemaal uitspraken van de Torah geleerd. Het boek zoger blijft verborgen, totdat aan het einde der tijden de generatie zal komen, aan wie het onthuld zal worden. En door de verdienstelijkheid van het zich bezighouden met dit boek, zal de Mashiach komen. Bespoedig, bespoedigd zal worden zijn komst, want dan zal de aarde vol kennis zijn, en net zoals Israël niet uit Egypte werd bevrijd, totdat het van boven door de Heilige gezegend is met het bloed van Pesach, Pesach over. En dat van de besnijdenis is werd, bij de offers zijn bedoeld om zijn dierlijke nefers prijs te geven, omwille van het geven. Mijn toelichting van de, deze uitspraak. Zo ook zal de toekomstige bevrijding, Gula, geen bevrijding zijn. Voordat de mens zelf van beneden de uiteindelijke correctie teweeg zal brengen, en de volmaakte klie waardig zal worden, het een en ander door de heilige uitwerking van het licht van zorg. En dat is de wens van de heilige gezegend is hij is degene die het licht van zogger waardig wordt.